Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte bij gebruikers van de e-sigaret. Naar aanleiding van een enquête van de Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose onder de 1100 leden... werden drie gevallen bekend, meldt Nieuwsuur.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 De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat Nederland zich moet inspannen om deze Nederlanders op te halen, maar volgens het kabinet is dat niet zo gemakkelijk. Zo is het gebied nog altijd onveilig en kan het maken van formele afspraken met de Koerden in het gebied tot problemen leiden met Turkije. Het weer vannacht plaatselijk mist, het wordt 3 tot 8 graden. Het weekend is droog met geregeld zon, morgen wordt het 18 tot 22 graden, zondag iets warmer.